negen uur geweest. We mogen weer op de zender Marcel. Fijn. En we zijn vanavond met z'n tweetjes, maar de rest is allemaal onderweg. En iedereen staat in de file, ellende, treinen die uitgevallen zijn. Allemaal buiten Rijnmond natuurlijk. Kans hadden we het wel gehoord op de zender. Collega Marcel, wat heb jij vanavond dan in de show? Nou, het feit dat wij elkaar niet eens kunnen zien. Dat zegt genoeg. Ik heb een stapel muziek meegenomen. <laughs> en uh, we gaan uh, artiesten in de uitzending halen. Nederlandse artiesten die ja. succesvol zijn in het buitenland. Veel heb ik gezien. Ik zeg, Leedbeck Luke. waarom? Uh, die maakt tegenwoordig muziek met de Swedish House Mafia. Misschien Waarom? Die zit nu in Zuid-Amerika en die uh, bezoekt volgens mij nou, een stuk of 15 landen in, uh, in acht dagen. Dus, Leroy Styles, waarom? Uh, die man heeft nog niet eens een plaat uitgebracht. Wel gemaakt. En die klinkt al uh, ver over de buitenlandsgrens. En we krijgen een tweede uur nog Sven van Hees. Sven van Hees, ja, de, de uitvinder van de lounge eigenlijk in, uh, in Europa. Uitvinder, uitvinder, hij heeft, hij heeft wel een trend gezet, zeg maar. maar. En Lucien Fort komt ook langs. Lucien Fort uh, is ook nog steeds actief in de ook studio. Ook een nieuwe plaat? Ook een nieuwe plaat. Oh, we zijn begonnen. Hoor. Ja, nou, ik word het mezelf nog zeggen, de allereerste keer toen ik op sollicitatiegesprek mocht komen bij Radio Rijnmond. Nee ook ik draai je alleen maar hele relaxte, gezellige, niks over de top. Helemaal niet dat er storing lijkt te zijn op de radio. Plotsklaps valt echt alles uit in de studio. Nou, we zitten er ook in een nieuwe studio, dus dat mag het af en toe gebeuren. Um, ik moet ook nog even zeggen, we hebben nieuwe speakers deze week. De onze oude speakers zijn terug. Dus we hebben eigenlijk geen nieuwe speakers, maar de oude speakers zijn terug. En dan hangt hier een televisiebeeldbuis in. En wat me daar dan opvalt is dat alle stickertjes er nog op zitten. Massa, kun jij zo even de stickers er van mij afhalen? verleden week nog in de uitzending uh, vriend DJ Roog en uh, die is uh, verantwoordelijk voor deze reworks, zoals hij het zelf noemt. Uh, vond het trouwens uh, erg leuk om weer eens even te, te, te, te luisteren naar de man. En als het goed is, speaking of mannen aan de telefoon, hebben wij nu niemand anders dan laidback Luc aan de telefoon. Hey, goedenavond. Hey, hey Luc. <laughs> ja, als ik aan jou denk, denk ik altijd automatisch aan Mr. Fruity Loops. Gek is dat toch hè? Nee, maar dat is helemaal niet gek. Nee. Uh... Het grappige is, als ik denk aan Mr. Fruity Loops, dan moet ik denken aan uh, Jeroen Verheij, uh, meneer Secret Cinema, die, uh, die mij aan de Fruity Loops heeft geholpen. maar uh, ja. Die heeft jou geïnfecteerd met het Fruity Loops virus Dat klopt. Cool. Um, ik zeg, oh yes, you want to rocking with the best, dus ik paas je even door naar uh, Marcel Wijnzekers, en die gaat jou eens even flink doorzagen, Luc. Nou, daar gaan we dan. Nee, wat je zegt, Ronald, rocking with the best. Als wij hier in Rotterdam aan lebek denken, dan denken wij aan, uh, tenminste... Een, een, een, een voorbeeldige vader van twee kinderen, uh, en die vroeger op het, op het erf van zijn schoonouders woonde in Alsmeer. en een <tied> clubhit had met Rockin' with the Best. Wat is er sindsdien, want ik, ik heb het nu een beetje over de rond eeuwwisseling. wat is er sindsdien met je gebeurd? Ja, een hele hoop. Ik bedoel, uh, ik denk dat de meeste mensen mij daarna kennen van uh, Dance Valley Anthem uh, We Cannot Get Enough, wat ik in 2003 heb gemaakt. Ja, dat is waar, dat is waar. De MC en, Marksman. Uh, sterker nog, uh, de meeste kids uh, van tegenwoordig, die uh, kennen mij helemaal niet van Rocking with the Best. Die denken dat MCG dat verzonnen heeft. En uh, <laughs> ja, wat daarna uh, wat is gebeurd, uh, ja, wat, wat iets meer on underground gegaan. In mijn eigen labeltje begonnen uh, toch op een wat lager profiel uh, gaan werken na, na zeg maar mijn tot 40 uh, uitstapje. Mm. En uh, nu weer op uh, internationaal uh, vlak. Ja, want je bent uh, uh, ontdekt, tussen aanleidingstekens, door uh, de Swedish House Mafia. Althans, zo worden die Zweedse producers, uh, uh, Axwell, Ingrosso, uh, genoemd. Hoe, ja. hoe is dat zo gegaan? Ben, hoe ben jij uh, in Zweden terechtgekomen om muziek te maken? Nou, het is een heel grappig verhaal. Uh, Steve Angello, die dook uh, vier jaar geleden op op mijn forum. En die zei van, hey uh, Luc, bij Steve Angello, uh, ik vind je muziek te gek. Zullen we contact houden? En ik had nog nooit van die, uh, van die jongen gehoord. Hij was 19 toen. Hij was uh, nou ja, net muziekjes aan het uitbrengen en zo. Ja. Uh, en ik vond dat hij goede muziek maakte. Dus uh, we hebben contact gehouden. En uh, drie jaar later zijn ze ineens... Uh, ...on top of the world en bekend als de Swedish House Mafia... ...terwijl ik hem nog van vroeger ken eigenlijk. Mm -hmm. Want als wij aan Zweden denken, dan denken wij aan Stockholm Techno... ...en Adam Beyer, aan Kari Lekebusch, dat soort mannen. Ja. En nu is het ineens de Swedish House. Wat, wat is de Swedish House? Nou, Adam Beyer en zo, dat, dat is de oude garde zeg maar, van uh, Zweden. Uh, die jongens die hebben heel veel... Uh van hun uh, productietechnieken geërfd, bijvoorbeeld, een hele dikke sound. Ja. En um, nou, de, Swedish, uh, ja, de Swedish House, hoe moet ik dat omschrijven? Want dat maak jij ik... nu ook, toch? Ja het, ja, het is denk ik voornamelijk, uh, het gaat erom dat het echt belachelijk dik klinkt. Dus zeg maar, hoe zij de, de baslijnen uh, kunnen produceren, dat, uh, dat is over de hele wereld inmiddels uh, gekopieerd die doen zeer die doen de uh, ja dan krijgen de box het zwaar uh, mee te verduren in de clubs wereldwijd ja wat mij betreft is het de dikste sound van de wereld op dit moment en en zelfs producties van timberland en uh, justin timberlake en zo klinken qua bas uh, niet zo dik oké okay, dus eigenlijk zoals ronald het uh, aangeeft net dat is dit is wel een fruity loops bas toch nee nee dit is uh, want de meeste van die gasten die werken in logic ja ik werk nog steeds in fruity loops maar ja, uh, ja. Weet je, het, eigenlijk maakt het niet uit waarmee je het maakt als je maar eruit kan krijgen wat, wat er in je hoofd zit. Ja, oké. Okay. Hey, Luc, vroeger was jij het talent, zeg maar, het Nederlandse house talent. Ja. Uh, ja, ontdekt door DJ's uh, Ski en Dobre uit ja. Haarlem. En uh, nu heb jij een heel actieve site, lebekluc.com. Le le le le en daar is, is een forum op, want je zei het al net. Daar komen heel veel talentvolle DJ's en producers die jij dan ook nog eens uitlegt hoe ze een plaat moeten maken en hoe ze moeten draaien in de clubs. Ja. Is er talent nog in Nederland? Oostalent. Ja, er is echt belachelijk veel, uh, veel talent. Uh, en het is uh, heel grappig om te zien, want ik begeleid ze wel en ik geef ze tips en advies en zo. Maar uiteindelijk moeten ze het allemaal zelf doen. Ja. En je ziet dat er gewoon een paar jongens heel erg uh, volhouden en dat die nu echt uh, aan de bak uh, komen uh, op dit moment. Dus uh, ja, dat is heel mooi om te zien. Ik ben er sowieso wel in om, om de hele scene een uh, soort van gezond te houden. En... Uh, ja, te voeden met, met nieuwe jongens en zo. Nou, Luc, wel, laten we afspreken dat als je echt een supertalent hebt gevonden... Uh, paas hem door naar de studio van De Toestand in de Dans. Oké okay, dan. Ja? ja? Luc! Waar ga je heen? Wat, ben je, wat, ga, je, wat ga je doen vanavond? Ik uh, draai op uh, Scheveningen op Fuckers. Uh, oh, ja. Bij uh, de SAF uh, Beach Club zometeen. Oké, okay, nou, uh, Radio Rijnmond Scheveningen is echt een 1-2'tje. Dus iedereen naar Scheveningen, Luc, gaat draaien. Oké okay, dan. Hey, dankjewel hè. Dankjewel Luc. Jullie ook bedankt joh. Hoi hoi. hoi, hoi.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 The town of the town of the town Ik was echt uh, verbaasd vandaag, want ik uh, zag ineens dat uh, Roy Mackay naar de Kuip komt. Maar dat wist ik twee jaar geleden al. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik misschien heb misschien ik het gewoon moeten melden. Maar is er een nieuws en iets van die, ja, die Hofland, Kofland, de Hofland? Ik ben in ieder geval blij, we worden gewoon dit jaar kampioen. Helemaal te gek. Uh, we zijn op zoek naar Michel de Heij en uh, die zit in Zuid-Afrika. Maar er is telefoon en wij gaan hem eventjes scoren. Ik heb Luc onderweg is naar Scheveningen, want hij had net in de uitzending die gaat daar plaatjes draaien. Hebben wij uit Argentinië, ook lekker om de hoek, Michel De Heij aan de telefoon. Hey, <laughs> ja, ik zeg, <laughs> ik zeg uh, Michel De Heij gewoon uit helemaal. Even voor de... Uh, Argentinië. Wat ben je in Argentinië aan het doen, Michel? Ik, uh, nou, ik ben niet alleen in Argentinië, ik ben een in uit Amerika en, uh, Ik, ik hoorde twaalf landen, 14 dagen. Ja, ik ben 14 dagen en uh, ik ben week op 18 dagen ga ik nog door Spanje en dan kom ik weer terug naar Nederland. Oké, okay. met wie ben je aan het draaien? Ben je ja. solo-sets aan het doen? Uh, uh, nee, ja ik ben zo'n beetje overal uh, ja, heel arrogant, maar ik ben overal de headliner. Ja, niks arrogant aan. <laughs> ik bedoel, hey, je, je hebt je props <laughs> <Ja>. verdiend toch? <laughs> ja, ja. Uh, ja. het is uh, hartstikke leuk. Yo. Ik heb in, uh, in Colombia geweest al en in Peru. Dat was echt fantastisch. En nou, uh, ja, uh, Argentinië, waar ik zaterdag uh, in de Pacha draai, wat wel echt een uh, hele bijzondere club is. Peru is uh, uh, fantastisch, de... zei je? Want? Nou, nah, die mensen daar wel uh, met de muziek mee. En het was wel een uh, ja, goed samenspel tussen de muziek en, de, en, en het publiek, zeg maar. Dat was echt uh, ja, een heel volwassen. Uh, uh, ik moet ook in Brazilië draaien en daar merk je echt nog dat die mensen een beetje uh, aangedaagd waren met de muziek. En dan kom je in Peru en je toch denkt van nou het zal wel. En uh, daar waren ze juist helemaal uh, met de muziek bezig en gingen uh, er helemaal mee. Dus dat was echt wel een heel goede bijzondere ervaring. En dat blijft altijd zo. Hè? Als je er hoge verwachtingen van hebt, dan valt het vaak tegen. En als je denkt, ja, dan blijft het gewoon, ja, dan blijft ja. vaak de, de, de meest leukste set alle tijden te zijn. Ja, ik moet nu in Argentinië. Probeer ik ook mijn verwachtingen te temperen, want de vorige keer dat ik hier was, het echt geweldig. Dus ik wil echt heel rustig blijven, zo van, ja, ja, het zal wel ja. meevallen. Zeg, en... Ik hoor net dat Argentinië ja, helemaal niks aan is, dus dat zal vast wel meevallen. ja, niks aan, nou ja volgens mij ook niet, het wordt, helemaal niks, het wordt helemaal niks. Hey, op de achtergrond draai ik al dat nieuwe plaatje van Mirko, komt dat bij jou vandaan? Heb jij er iets mee te bouwen? Uh, nee, ja, ik heb wel een beetje ge geholpen, zeg maar, in de richting, maar voor de rest is het helemaal zijn ding. En... Uh... Ja, hij is lekker bezig, hij is pas vader maar hij heeft nu ook die tijd om muziek te maken, dus uh, filmen we ook weer andere dingetjes aan. Ja, um, augustus, dansparade, en ik had laatst ook dat jij een keer de Prinsessentheater hebt gedraaid, een heel klein deentje, uh, drie, vier, vijf, 600 mensen. En um, ga ja. je weer de dansparade doen? Doe je ook het anthem dit jaar? Nee, nee, doe ik niet. Ik heb, uh, ja, van druk zeg maar. Ja. Dus uh, ik, ik doe wel een truc als alles wel al, uh, helemaal klopt en ook uitgewerkt wordt, zetten, uh, als alle afspraken zijn En daarna uh, ga ik waarschijnlijk het Prinses weer doen, want ik, ja, ik was er echt ontzettend enthousiast over. En ik wil uh, zeker genieten, ik wil ook nog wel grote feesten blijven doen, maar ik, ik ben op dit moment heel erg uh, van de kleine clubs. Dus uh, ja, vandaar. Waar kunnen we jou binnenkort beluisteren, de Rotterdamse luisteraars van Radio Rijnmond? Rotterdam zeiden ja, na de Denspray dan, dat wordt de eerste keer, dus of op de Denspray zelf... En het is geen afterparty, hè, ja, dit jaar? Dus, alleen, alleen om de carpet te beluisteren? Het is alleen de truc, en daarna doe ik dan het, uh, het prinses. Oké, okay. okay. En, wat nog ja. meer? Nee, en dat is het. Hij nog wel is... niet meer Rotterdam. Nee, ja, het is uh, raar maar waar. En ja, niks aan. Mi Michel is conquering the world. Ja, nou ja, nou ja. Oh, oh, oh, oh. ja... Ja, ja, ja, ja, ja, ja... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja er zijn uh, zoveel dingen, dus je moet een keuze maken, zeg ja. maar. Dus ja, nu valt de keuze even een tijdje ergens anders op, maar dat verandert wel weer, denk ik. Hoe laat is het in Argentinië nu? Het is nu, ik kijk op de klok, half vijf. Uh, maar dat zegt nog niet zoveel. Is het in de nacht of is het middags? Oh, sorry. Nee, ik sta ergens in een van beide de van de winkel. Het is half tijs middags. Het gewoon heel ah. relaxed. Nou, wij hebben hier een riante onkostenvergoeding. Dus neem van ons gewoon lekker een paar roséetjes en het bonnetje zien we wel. Dat is goed, factuur komt bij je toe. <laughs> dankjewel Michel. <laughs> hoi hoi. hoi. Via het uh, e-mailadres bij ons, uh, dans.rijmond.nl... kwam het uh, mailtje binnen dat we nu echt even moesten zeggen... hoe deze plaat precies heet. Dat ga ik dan ook even doen. Maar ik weet helemaal niks uit mijn hoofd. Daarvoor ben ik ook dit op je geworden. kan je namelijk alles van een papiertje oplezen. Uh, Mirko, en dat is een uh, ja, Rotterdamstalent. M-I-R-K-O-Nakking. En het is uh, inmiddels uh, officieel uit. Toch uh, grappig. Uh, Leep de naar Scheveningen. Michel de Heij zit in Argentinië. En wij zitten in Radio Rijmond En het is hier nog steeds lekker weer. Dat is voor mij de eerste keer dat dat lekker weer is naast dit jaar. ben ik al bijna vijf jaar klaar met deze ellendige jungle muziek. Maar Leon Brouwer is een groot fan en uh, dat is ook Gadgetman. En hij is binnen. Ja. Dus ik zeg welkom Leon. En uh, wat, wat heb je dan allemaal voor ons? Um, weer iets met de uh, mp3 spelers en iPods. Ja. De nieuwe, de nieuwste iPod Shuffle. Dat is die hele kleine. Net gaat groot. Zo'n ja. dus lusverdoosje. Uh, energie gaat erop. Die heeft uh, nu ook een, uh, een dockstation voor een lijfspreker. Uh, van Princeton Quby. Dan weer iets van Apple. De iPhone die, uh, wordt ja. aanstaande vrijdag in uh, Amerika gelanceerd. Je kan hem dus nog niet uh, kopen in Nederland. Er liggen nu uh, rijen dik voor de deur al bij de Apple-stores. Ja, en he. de AT&T-stores waar ze een, een speciale deal mee hebben. Dus het is wel leuk, er zijn een aantal Slimmerikken die hebben reclame op hun t-shirts uh, gedaan dus hebben. Uh, in de pers wordt overal uh, foto's uh, laten zien van die, uh, die rijden, die mensen die nu al met slaapzakken net als bij concerten. Ja, voor de, de eerste de lagen er al vier dagen voor de, de opening in New York. Ja, dus die, uh, ik denk die, nog, uh, ja, die verdienen er nog een beetje geld aan, aan al dat wachten. En het nieuws op uh, Bride.nl was dat uh, Vodafone gaat een uh, aparte deal doen met, uh, als enige met de iPhone. Ja, ik wil één ding wel. En er luistert vast iemand van Vodafone. En zo niet zal ik de muziek even zachter zetten. Er zit namelijk een functie op uh, de iPhone. En die is echt helemaal te gek. Dat is dat je in één klap kan doorschakelen door je voicemailberichten heen. Dus dat wil zeggen dat je niet hoeft te luisteren naar al je voicemailbericht. Nee, je belt in. Je kan precies zien wie er heeft gebeld. En waarom? Dat dus niet. Moet je het afluisteren, maar wel hoe laat. En je kan zo, hup, nee, twee, drie. Al die berichten van Leon Brouwer kunnen allemaal even niet luisteren. Delete delete, delete, En dan je luistert meteen in één keer door naar de volgende. En als Vodafone die ook even wil activeren, dan ben ik helemaal blij. Ik spreek sowieso bij jou toch nooit in. Ik weet dat je toch niet terug wilt. <lacht> maar Vodafone is dus... Het is nog niet helemaal rond. Het hangt nog op een paar dingen. Want uh, Apple is, zoals je weet, uh, niet de allermakkelijkste. Die willen zelf de prijs bepalen van de telefoon. En dat is voor een uh, aanbieder niet handig, want die willen stunten met uh, jaarabonnementen en gratis telefoons. Dus daar zijn ze nou over bezig. Maar waarschijnlijk wordt de Vodafone, dus als je de iPhone wil gebruiken, dan moet je, en je hebt geen Vodafone-abonnement, abonnement opzeggen en, uh, ja, uh, een Vodafone-abonnement. <lacht> dan had ik nog een, uh, een speakerset voor op de fiets, iPod speakerset. Het lijkt wel een iPod-show, maar dat is het niet. Um, als je dus niet met oordopjes op wil rijden en dus veilig uh, wil fietsen, dan uh, kan je de iPod aansluiten op je speakersysteem voor op, voor op je stuur en zelfs een afstandsbediening zit erbij. Dus kan je gewoon lekker door de stad fietsen en uh, beuken maar. Ja, nog meer herrie. Nog meer herrie in de stad. Te gek. I'm in. <laughs> Dat was hem. Dus eigenlijk een iPod uh, slash Apple slash computer uh, nerd ben je aan het worden. Ja. Bevalt het? Ja, heerlijk. Okay. Um, nou, de volgende, wat we nu op de achtergrond te horen, kreeg ik net uh, van uh, Marcel Wijnstekens. En uh, nou, ik moet even uit de school klappen. Marshall Wijnstekens heeft eigenlijk geen smaak. Maar deze week heeft hij me echt verbaasd, want hij heeft echt uh, vier cd's meegenomen. Dan gaan we dadelijk ook nog een stukje draaien van uh, Ario Brica. De nieuwe cd. Dat heeft hij meegenomen. Dus hij, hij eigenlijk getuig van smaak. Maar dit, Orbital, is live van Glastonbury, een te gek Festival. En daar hebben ze regelmatig opgetreden en hebben we daar een klein stukje live. Marcel, dankjewel. Leon, dankjewel. Deze track is uh, ooit uh, gemaakt op een bandrecordertje en uh, toen die plaat uit, wilde, uh, uit moest komen hadden ze een cassettebandje opgestuurd en uh, dat was het dan ook, de plaat kon helemaal niet gemixt worden, daarom is de plaat eigenlijk altijd verschrikkelijk blijven klinken, maar het is wel een uh, vreselijk goed anthem. Een van de twee broertjes uh, zijn inmiddels gestopt uh, als uh, Orbital en een van de twee broertjes is uh, solo begonnen en dat is verschrikkelijk. zo'n typisch plaatje dat je dat je knetterhard moet draaien... als je door de Maastunnel rijdt. En dat kan tegenwoordig Ja, het kan wel, maar dat is je, je, je rijbewijs in gevaar. En ik, ik zou natuurlijk nooit iets zeggen... om mensen aan te moedigen om heel hard te rijden. Nee, echt niet. Maar als je het dan doet, de Maastunnel, met deze plaat... Ja, lekker. Uh, aan de telefoon, weer aan de telefoon, uh, want we hebben al leedbeck Luc Michel de Heij en nu Leroy Styles. Ja, ja. Leroy Even Leroy uh, voor, voor de, voor de, voor de, voor de, voor de uh, niet-smoedende luisteraar. Leroy Styles is die man die sinds een uh, jaartje, twee jaartjes misschien, in de uh, het muzikale uh, roer in handen heeft. En de man ja, heeft smaak. Ja, dankjewel. Ja, ja. Dat, mag je worden, dat mag ook wel eens gezegd worden, toch? niet handen. Dat mag ook wel eens gezegd worden. <laughs> Ik uh, pak gelijk even een flyer erbij. Ja. Um, Saturday the 3rd of June 2007. De Thalia oh. Rotterdam. Looks presents Leroy, Leroy Styles. I have a dream. En daar staat onder. De booty based dream release party mix. Hele mond vol. Is dat deze plaat? Nee, dit is de verkeerde plaat. Ja, dat is de verkeerde plaatje. Ja. Zat hij op hetzelfde cd'tje? Hij staat op hetzelfde cd'tje. Gaan we Nummer even door... Door... volgens mij. Nummer 3? Nummer 4. Nummer 4. Hup, jongen, wij doen alles met jou. Maar het maakt maar niks uit. Tuurlijk. I have a dream. Ja, Dit is denk. de plaat. Dat is de plaatje. Ja. Die ga jij uh, aan van de zaterdag uh, uh, dopen. Ja, klopt. Vertel. Ja, het wordt een uh, hele leuke avond. Uh, Bootie base, uh, ja het is een hele dikke plaat nu, gelukkig. Daar ben ik ook heel erg blij om. En ja, die wordt nu echt bijna door iedereen gedraaid. Uh, Erik I, uh, Lebeck Luke, uh, Gregor Salto, Sidney Samson, Benny, Lucien Ford, om er maar een paar op te noemen. Ja. Dus dit is echt een hele dikke plaat die uh, echt... Uh, ja, heel veel mensen kennen hem nu ook alweer een beetje. En hij is uh, vorige week maandag is hij officieel uitgekomen. En uh, aanstaande zaterdag, een release party. Dus ik heb er helemaal zin in. En ik hoorde dat hij ook al op de Engelse radio gedraaid is. BBC heeft hem opgepikt, begreep ik. Nee, dat is niet de Jansbouwste dus. Dat de is de vorige voor Oh, oké, de vorige plaat. Cool. Ja, dat is de vorige plaat. Die is uh, bij uh, René's, uh, René Ames uh, Essential Mix, heeft hij gedaan. Ja. En uh, die heeft hem ook erop gezet. Ja. En ook nog eens bij, um, even kijken, uh, Tiramires. Dat moet wel bekend zijn voor iedereen. Ja, ja, ja. ja. ja die ja. heeft hem voor uh, Middags Three of Sound uh, Sessions mix gedaan. Oh, oké. Okay. En daar staat hij ook op. Nou, um, zijn er nog kaarten voor zaterdag 30 juni? Ja klopt. Ik, als goed is, hebben we hier vier kaarten nog over. Ja, wij gaan vier kaarten weggeven. We ja, helemaal te gek. Wat moeten mensen doen? Wat moeten mensen doen? Voor die kaarten. Um, en dan eh, zeg maar kaarten. wel dat het op de radio kan. Niet dat ze iets bij jou moeten doen ofzo, want. Ja, dat laat ik aan jullie over. <laughs> Oké, okay, nee, dan verzinnen wij wat leuks en dan bellen we je de dag na beleven terug hoe het is geweest. Uh, Massa ja. heeft gelijk een ingeving. Ik vind ja. wel een mooi verhaal. Dit is een wel een leuk verhaal, want uh, deze plaat werd hoogpersoonlijk door Leroy afgeleverd vandaag en uh, ik hoorde een vette toeter en er stond ineens een mooie cabrio voor de deur. Ik zal het merk even niet noemen. Ik zag eerst aan de rechterkant een mooie blondine en daarnaast had ja. Leroy stijls. Dus de vraag aan de luisteraar is. In welke auto rijdt uh, onze grote vriend Leroy Styles? En dan win je kaarten. Is dat een goede Leroy? Ja, is een goede. Oh, was... dankjewel en veel plezier 30ste. Ja, We gaan naar wel. je plaat luisteren, man. Hoi oh, oh. hoi. Oh, oh. oh. Aan de zaterdag kan je naar het verrassingsfeestje van, uh, even die naam erbij, Leroy Styles. En dat doet hij onder de naam Lux in de Talia Lounge. En we hebben vier kaarten om weg te geven. En wil je daar naartoe, dan moet je vertellen, uh, zes kaarten om weg te geven. Wil je daar naartoe, dan moet je even een mailtje sturen naar dans.rijmond.nl En als Leon je dan heel aardig vindt, want hij doet al onze post, dan win je kaartjes. trooi bijna op de eerste uur. Het gaat zo snel. En dan korten we de platen nog echt heel erg in. Anders zouden we denk ik maar gewoon vier platen per uh, uur kunnen draaien, denk ik. Dus even, even weer wederom een uh, stukje serieuze achtergrondinformatie bij deze wervelende show. Op een schermje naast mij kan ik een nieuwslezer zien zitten. En die uh, ja <laughs> en die zit, uh, die zit nu al klaar. Maar die mag pas over een uh, over een minuut. Maar uh, toen ik nog niet had gezegd dat ik kon zien dat hij daar zat, zat hij ontzettend te geel En hij heet Aris. Maar langzaam, als ik de muziek wat, wat, wat, wat uptempo wordt, dan, dan begint hij een beetje te bewegen met zijn hoofd. Dus ik wil trekken hem even bij de les. En wij zijn over een uurtje terug, uh, sorry, over drie minuten terug met uh, Sven van Hees. Die komt nog even vertellen over zijn nieuwe album. Lucien Voort. die heeft een nieuwe plaat uit. We gaan de partyagenda nog even doen. Uh, we gaan heel veel dingen doen. Tot zo!